Bij de achtervolging bij Den Haag heeft de bestuurder twee politieauto's geramd. De verkeerspolitie zag op de snelweg A13 een gestolen auto met twee mensen erin rijden. Toen agenten de chauffeur een stopteken gaven, gingen die er vandoor. In de achtervolging ramden de bestuurder op de A12 bij Nooddorp twee politieauto's. Alle drie de auto's raakten beschadigd en moesten worden weggetakeld. Twee inzittenden van de gestolen auto zijn opgepakt voor poging tot doodslag. De politie onderzoekt of ze ook degene zijn die de auto hebben gestolen. En dan het weer, buien met kans op onweer. In de ochtend eerst nog regen, in de middag droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. En goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan... waarin we elkaar vannacht snelwegverhalen vertellen. Net zoals eh, filosoof Bram Esser en beeldend kunstenaar Melle Smets dat doen... in hun gelijknamige boek. Bram is nog steeds mijn gast en samen zijn we benieuwd naar uw snelwegverhalen... uw ontmoetingen op en om de snelweg, ook hoor, uw romantische ontmoetingen... uw favoriete pleisterplaatsen, uw file-ergernissen. of u weet werkt u wel in een bedrijf dat gevestigd is... op een van die vele bedrijventerreinen langs de snelweg... En wat ook mooi zou zijn, is dat uh, ja, u op dit moment aan het luisteren bent naar ons... in de auto, dat u onderweg bent. En dan zijn wij heel benieuwd waarom u eigenlijk op dit nachtelijk tijdstip onderweg bent... en wat het doel van uw reis is. Bel ons op 0800-1121, dat is ons gratis nummer. 0800-1121, mail naar casaluna.ncrv.nl of twitter met hashtag Casaluna. De eerste mailtje komt van Emmy Hilgers en Emmy schrijft... mijn ex-echtgenoot eh, is onze dochter eens bij een tolpunt kwijtgeraakt. <laughs> en ze stoppen, de dochter, 12, blond en erg mooi... ging naar het toilet zonder dat te melden. Vader betaalt en rijdt weg. Maar na enkele kilometers zegt de zoon dat zijn zus er niet is. Bij de volgende tol keren ze en racen ze terug. Daar staat ze. Erg aardig opgevangen door de tolmevrouw, die overigens alleen Frans sprak. Een mooi snelwegverhaal. Dankjewel, je uh, Emmie. Aan de telefoon mevrouw Hasselt. Goeiedag, mevrouw Hasselt. Goedenavond. Dag, mevrouw Hasselt. Dag. Wat is uw snelwegverhaal? Ja, maar een leuke. Een leuke? Een, een, een fijne ervaring hebben we gehad. Vertel. Um, hij begon niet fijn. Wij uh, zijn 15 juni van uh, huis gegaan. En kwamen terecht via Parijs in Le Mans. We waren op weg naar de Atlantische kust van uh, Frankrijk. En in Le Mans was geen hotel meer te krijgen. Want we stonden er helemaal niet meer stil. Dat het de 24 uur van Le Mans waren. Oh, de autoraces. Die autoraces. Ja. En ja, dan uh, ga je een beetje zoeken. En we kwamen per slot terug in, uh, terecht in een... Formule 1 hotel. Oh, zo'n blokkendoos nou. is dat, hè? Ja, dat is heel, heel simpel. Maar het bed was schoon. En de wastafel was schoon. En nou, dat vonden we prima. Verder hebben we het al uitgezocht. En de volgende morgen uh, hebben we een ontbijtje genomen daar. En dan neem je een dienblad. Daar zet je wat spullen op. Het staat allemaal voor je klaar. Maar toen kwam het, uh, we zouden eerst binnen zitten... dus ik zet mijn tas even op de stoel om om te draaien... want dat was heel kleinschalig. En per slot zijn we dan... Uh, en, nou, we gaan toch maar buiten zitten, want dat kon best... want de zon was gaan schijnen. Mm -hmm. Gaan we met Dienblad naar buiten. We zitten zeg maar een kwartiertje buiten met z'n tweeën... met nog wat mensen die er ook zaten. Plotseling verschijnt er zo'n meneer die... Uh, nou, echt zo'n zo stoere meneer... En die houdt mijn tasje in de hoogte. En die zegt, is dit van iemand hier? Als u weet, zo'n tasje, dat heeft je dan vol zitten met je paspoort, passen, geld, papieren voor uh, de, de boel die je gehuurd hebt. En, ja. ja, noem maar op. Dat, het zou een ramp geweest als dat weg was. Maar waarom en, had die meneer dat dan opgepakt en liet hij dat aan iedereen op het terras zien? Ja. Hij, hij hield het in, hij kwam, hij stapte van buiten naar, van binnen naar buiten, waar we dan zaten met z'n allen, hield het tasje in de hoogte en zei, is dit van iemand? Waarop hij zei, ja, ja, dat is onze tas. Nou, we konden die meneer met z'n tweeën wel omhelzen. Ja, ja, want hij, hij heeft mijn... u van een, van een hele vervelende vakantie uh, gered oh. wat dat betreft. Het had een vreselijke start geworden. Want ja, als ik normaal als onderweg. Eh, heb ik zo'n vest staan met zakken. met allemaal die pasjes erin ja, en geld. Maar omdat we nogal lang moesten rijden die dag. die was met elkaar duizend kilometer had hij dat gewoon in een tasje gedaan. Ja. En dat ding niet aan. Maar gelukkig nou. was er die stoere man die dat tasje ja. omhoog uh, hield. Uh, ja. Trouwens, mevrouw Hasselt, het is wel leuk. Bram Esser, mijn gast vannacht, die heeft uh, op zijn uh, weg en reizen... langs de Nederlandse snelweg ook in zo'n Formule 1 hotel gelogeerd. Hè? Ja, dat ja. klopt, ja. ja. ja, dus, ja. Dus, dus jij kent dat, Bram. En jij beschrijft ja. daar een heel bijzonder fenomeen in je boek. Ik ben benieuwd, blijven even luisteren, mevrouw Hasselt. Of ja. u dat fenomeen herkent. Welk fenomeen is dat, Bram? Nou ja, wij kwamen erachter dat er geen handdoeken zijn in het Formule 1 hotel. Dus het geen is, handdoeken? Nee, het is niet, want het is een onbemande plek. Dus het is verder niet dat dat wordt opgeruimd. En ze hebben daar een schitterend systeem. We waren, eigenlijk wisten we dit al. Want we waren stiekem een beetje naar op zoek. We hadden daar verhalen over gehoord. Namelijk dat er in de douche een zogenaamde mensendroger. Bestaat, een mensendroger? Dus, ja, dus zo'n zo droger die ook uh, voor, uh, alleen voor je handen er is, maar ja. dan voor de hele mens. Daar ga je dan instaan en dan word je helemaal droog geblazen. En hoe werkt het dan? Dan kom je onder de douche vandaan en dan stap je één stapje verder in ja, de, de douchruimte. Ja, en dan precies. ga je in de mensendroger En dan sta, sta je in de mensendroger en dan uh, komt er hete lucht van boven. En, dan en droogt je... dat een beetje? Nou, het is. Uh, ja, nou, het is niet. Dit, je moet er vrij lang onder staan. Voor <laughs> Eerlijk gezegd heb je daarna weer zin om te douchen, maar dat, dat terzijde. <laughs> Mevrouw Hasselt, heeft u ook in de mensendroger gestaan? Nee. Nee, ik zal u bekennen wat ons nooit overkomt, maar uh, ik had niet zoveel zin in een douche daar. Dus wij hebben ons even uit de losse hand gewassen. Okay. Want in de kamer zelf was een wastafel, dat zag er keurig schoon uit. En er lag een handdoekje, maar ik maak altijd een nachttas. Dus ik had mijn eigen handdoeken en dergelijke bij, me. Oh, dat ja, oké. Okay, ja. Dat is een goede dus, tip. Ja, de ja. nachttas. Die, die onthouden we. Ja, de voor... nachttas mee uh, naar zo'n soort hotel. Tenzij je natuurlijk die bijzondere ervaring van die mensen droger wil hebben. Je moet trouwens wel de deur van zo'n douche uh, goed sluiten. Anders uh, loop je kans om de automatische reiniging in werking te stellen. En wat Kwaan gebeurt er dan? Af. Ja, dan wordt er uh, ja, die douche die wordt dus ook, omdat het een onbemand hotel is... ook automatisch gereinigd. Ja, dat heb ik de, gelukkig niet uh, mogen ervaren. En dan komt er allerlei reinigingsvloeistof ja, over je ja. heen. Dan moet je... Opnieuw onder de douche en opnieuw onder de drogen. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad, uh, dan kan je, ja, precies. Dus daar moet je wel voor oppassen. Nou, nou bijzonder, je, ja, ja. bijzondere ervaringen in dat onbemande hotel. Mevrouw Hassel, dank u wel voor het bellen. Nou, ik heb het graag gedaan en een fijne nacht verder. Sorry. Dank u wel. Dag, mevrouw Hassel. Daag. Dag wel nog een mailtje van Liz. Uh, Liz die schrijft... Ik heb van alles meegemaakt langs de snelweg... maar vrienden van mij hadden wel een heel bijzondere ervaring. Ze waren genoodzaakt om langs de snelweg een nacht in een personenauto te slapen. Een auto met een gesloten achterkant zonder ramen. En ja, de auto wordt gestolen met hen erin. En dat merkten ze natuurlijk ook. Doodstil hielden ze zich, want de dieven die klonken niet zo tof. Zonder ze te weten waar ze waren... en na een eindeloze tocht moesten ze uiteindelijk... uit hun eigen auto ontsnappen en vluchten... Aangifte bij de politie gedaan en nooit meer wat van gehoord. Ik heb het nu over zo'n 25 jaar geleden, maar zoiets vergeet je nooit meer. Gelukkig zijn ze er zonder kleerscheuren van afgekomen, schrijft Liz. Het is een beetje wat jullie ook bang voor waren toen jullie op die snelweg, uh, althans rondom die snelweg gingen logeren. Ja, dit zijn de, typisch van die mythes die je hoort. Het is ook echt gebeurd, maar je, dat, dat zijn verhalen die, ja, die gaan een eigen leven leiden. En daar, uh, ja, daar waren we absoluut bang voor. Ja. We dachten dat er van alles kon gebeuren. En dat er hordes uit het oosten ons zouden komen overvallen. En uh, ja, dat, dat, is, dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. Maar, uh, je met één groepje Bulgaren tegengekomen. Ja, ja, ja. ja, ja maar dat was ook die een... zagen er ook vrij dreigend uit, toch? Nou, in eerste instantie wel, ja. Want we wisten niet goed uh, waar we, wat we konden verwachten. Want we waren, wij zijn natuurlijk iedere nacht op zoek naar een slaapplaats. Uh, maar er zijn meer mensen die zijn op zoek naar een slaapplaats. En een van de meest interessante plekken om te logeren is, uh, dat zijn die afgravingen. Dat noemen wij snelwegnatuur. Die zandafgravingen. Dat, dat zijn zandafgravingen, zandputten waar water in staat en er zijn bossages omheen. Ja. Fantastische plekken voor vogels om te broeden. In de zomer gaan mensen daar zwemmen. Maar in de winter zijn het echt uitstekende plekken ook om eventjes uh, ja, je auto te parkeren, tot rust te komen, even misschien toch te zwemmen en uh, ja, een vuurtje te maken en te kamperen. Maar op één moment bij uh, de put, niet zo ver van Waalwijk... Uh, kwamen wij inderdaad, reden wij uh, de, de, het weggetje over. Het was al schemerig aan het worden en we kwamen daar aan. En ineens uh, horen we stemmen en zien we een kampvuur... met uh, een paar figuren daaromheen. Maar ik, moet, ik denk eerlijk gezegd dat zij misschien wel meer geschrokken zijn... van ons dan wij van hun. Want wij kwamen daar natuurlijk weer met die reflectorjassen... En die, dat zie je wel. en die auto hadden jullie ook nog bij jullie? Ja, nou, die hadden we een eindje verderop staan. Dus die zagen ze niet. We kwamen een beetje aanlopen te kijken. Want de grond was wat drassig. Dus wij dachten van, uh, nou ja, even kijken over hoe ver we kunnen komen. En toen zagen we dus die jongens daar zitten. En dat, uh, nou, dat was een beetje onhandig in het begin. Het was een beetje een mengelmoes van Duits en Engels dat we dus spraken. En ze waren daar gewoon uh, bier aan drinken. Ze zaten daar uh, gewoon uh, rond het kampvuur. En, en waar, dat waren autohandelaren. Dat, dat, uh, tot voor kort kon je dus in uh, was Utrecht, het centrum ja. van de Tweedehands Auto. Bij de uh, Varkt Ja. En uh, dus deze jongens die waren daar op nou, weg hadden een trailer bij zich. En uh, waren van plan om de volgende ochtend vroeg naar Utrecht te gaan om, uh, om een auto. Uh, te kopen, maar we hebben toen een hele gezellige avond gehad, want het was uh, ja, het uh, ja uiteindelijk uh, begrepen ze ook dat wij ook maar wat van die figuren waren die daar wat rondhingen en dat vonden ze allemaal prima. Dus samen een biertje gedronken. Ja, ja we hebben daar samen ja, eigenlijk een soort, uh, soort culturele uitwisseling <laughs> ja, gehad. Uh. Ook langs de snelweg. Ja, nee, maar dat is echt fantastisch. Maar dat is ook het grappige wat die mevrouw net ook zei. Kijk, je, je hebt een bepaalde voordelen de hele tijd over mensen. Maar soms zijn er momenten dat je ineens daardoorheen prikt. En dan heb je gewoon contact met mensen. Ja, die grote man uh, die dat tasje exact, omhoog ja, die had, Die, wilde op de, die op het kon terras. ze wel omhelzen. Nou, dat zal ze in het normale leven niet zo snel. Nee, het uh, eerste denk je geweest. misschien waar gaat die man naartoe met zijn tasje? Ja. Maar vervolgens blijkt hij dat tasje te redden. Ja. ja, mooi snelwegverhaal. Uw snelwegverhalen zijn ook van harte welkom. 0800 U kunt mailen naar casaluna En twitteren kan met hashtag casaluna. Wout, goeiedag. Ja, goedenavond. Wout, jij bent onderweg, zo te horen. Ja, ja, ik kom net uit uh, Engeland vandaan. Je komt net uit Engeland vandaan. En waar rij je dan nu? Ik zit nu uh, bij Dordrecht. Ik ga zo uh, de tunnel in. Oh, dan hoop ik dat we je kunnen blijven verstaan. En wat is je bestemming vandaag? Nou, we gaan nu naar huis toe en uh, dan ga ik morgen de laar en dan ga ik uh, de boot op. En, en dan, dan weer terug uh, naar Engeland? Ga ik, uh, dan ga ik de boot naar Engeland erop. Want en jij rijdt... Ik, uh, ja? Dan doe ik weer een rondje Engeland uh, dan kom ik denk ik leeg in Schotland. Uh, Oké, okay, dus daar ga je naartoe, naar Schotland, maar eerst lekker thuis uh, slapen. Rijd jij sowieso op Engeland? En is uh, op Engeland en rijk op Noorwegen. Op Noorwegen. En wat heb je nu net in Engeland uh, afgeleverd? Een uh, vrachtje groente. Een vrachtje groente. En ja, wat ga je morgen uh, terugbrengen naar Engeland? Ik, uh, ik heb, uh, ja, heb naar nou terugwaaien uh, bij een, een paprika-boer. Lege, lege kisten. Oké, okay, dus ja. die gaan we weer terug naar Engeland? Ja, nee. Die gaan we in naar Nederland toe. Oké, okay, oké. Okay. En waarover je bestrekt, hè? Wat, ja. hij dus, wat hij dus in Holland honderd gedaan, dat doen hij in Engeland nooit te doen, want die is je dan een week weer thuis. Oh, want <lacht> waarom is dat in Engeland niet te doen dan, Wout? Bram luistert ja. met belangstelling mee. Ja, dat is uh, levensgevaarlijk daar ook. Ja, is het levensgevaarlijk om zo'n snelweg safari uit te oefenen in Engeland? Ja, dat hoeft hij niet te doen. Uh, en zeker niet bij de uh, Landse Wegen, want je hebt op de gegeven zonder de verkeerplaatsen... En uh, het stikt af het daar van wat schoone daar. Ze stelen je diesel over uh, oh je. Ja, ja. ze overvallen je. Nou, Engeland is uh, wat omgaat uh, niet goed. En hoe, hoe uh, bescherm jij jezelf dan, Wout? Nou, ik heb een, uh, ik heb een oude tafelpoot heb ik in de cabine al hebben. Een oude tafelpoot? Ja. Had u die ook nog mee kunnen nemen, Bram? Ja, dat was ook een goed, uh, goed, goed wapen geweest. Maar Woud, ik vroeg mij af, zoek je nou ook uh, andere truckers op, uh, bijvoorbeeld uh, om op een parkeerplaats samen te gaan staan, zodat je toch sterker bent uh, ja. ten opzichte van uh, eventuele aanvallers? Ja, ja, ja, dat doen we maar wel. Uh, wij dus er zijn bepaalde plaatsen uh, waar we meestal hier in op. dan En dat zijn ze wel om een beetje in te parkeren en dan staan we ook s'avonds op straat helemaal vol. En zo uh, ja, dan komen al die werkmensen en dan zijn wij er weg. Ja, en het is ook zoutroom met een klubpie. Maar ja. zoals wij uh, in, uh, ja, in Noorwegen, daar staan wij veel op de markt en uh, Noorwegen overal je auto's. zitten die is een deur op te doen, er gebeurt helemaal niks daar. Dus ja. daar voel je je veiliger? Ja, ja, ja en dat we, ja, ja, dan moet je wel mooie een dagje wachten uh, op een vrachtje vis. Ja, dan ga je uh, gezellig met die jongens een wijntje doen en uh, barbecue, uh, ditje en datje, dat is gewoon gezellig. Ja. Ja, dus die snelwegcultuur in Noorwegen is veel, veel aangenamer dan die in Engeland. Wout, jij bent een ervaringsdeskundige. Ik wil zo graag weten, uh, uh, wat is jouw lekkerste snelweggerecht? Nou, ik heb een bepaald restaurant. Als wij op weg gaan naar de boot in, uh, in Lübeck, ja? dan komen wij langs een. Uh, ja, die man, die, die ken ik helemaal even hoor. Die, die noemen wij Jozef. En uh, dat is in Haas en dat is onder 2.13. Daar kun je de grootste snitsels krijgen die ik kunt bedenken. En lekker ook nog? Ja, ook op de zo. ik en een Emilie uh, wil ik vooral een een holzwijnsnitseltje met, met gebakken aardappeltjes en groenten en een biertje die erbij, dan ben je 10 euro's Kijk, nou dat, dat restje dat moet je maar eens even doorgeven, Wout. Even bij nee, Jozef in Hazelune. Jozef in Hazelune, zeg je? Hazeline. Hazelune. Hazelune, oké. Okay. Heb je het ook ja, genoteerd, Bram? Ja, ik heb het opgeschreven, maar Wout, we hebben nog één vraag. Uh, die werd net ook aan mij gesteld. Ik vroeg me af, hoe, waarom houden truckers zo van schnitsels? Ja, dat, ik, ik weet het niet. Zomaar, dan kom ik uit Engeland vandaan. Nou, daar is helemaal niks uit te krijgen. Ja, en wat is dat ik niet heb ja. en, en als ik uit Noorwegen kom, dan is het niet te duur. Maar ja. ik ga Ik ga geen 30 euro ga voor een Ik Nee, precies. En dan ga Ik en Jozef en dan zit Ik vanaf de doen. zitten ga het doen. en ga het Ik de het ben. En ga het Ik ga het doen. het nou, als wij ooit boven Lubeck komen, ik denk dat dat voor ons beide geldt, Bram. Ja. Leggen wij aan bij de Jozef in Hazelune voor de beste hoschtajner schnitzel. Wout, ik wens je nog een goede reis naar huis. Uh, slaap lekker in je eigen bed en voor morgen dan weer een uh, uh, goede reis terug naar Engeland. En doe voorzichtig daar, Oké, jullie ook bedankt. Nog een trottige nacht, hè? Dankjewel. Dankjewel, Wout. Dag, Wout. Dag. Peter Klaver, goeienacht. Ja, nacht. Dag, Peter. Wat Klaver. is jouw snelwegverhaal? Nou, ik, ik was onderweg, niet echt op de snelweg. Ik heb net een uh, bevalling of een verlossing gedaan van, een, uh, van twee geitjes. Mm -hmm. Jonge geitjes. Met, ik ben dierenarts en ik, uh, ik rij even in het noorden van het land. Uh, ben ik aan het werk. Ja. En uh, ja, dat, dat was even een bijzondere ervaring weer. Je uh, wordt daar gebeld. En dan uh, ga je daarheen, plek waar je nooit geweest bent. Nee. Ter Apel aan de grens van. Uh, mijn telefoon deed ik daar al niet meer, want ik was al in Duitsland. Ja. Yeah. En. Uh, en mensen die hadden niet zo heel veel ervaring met uh, geitjes. Dus dat ging het ging uiteindelijk heel makkelijk even. Beide lammetjes eraf gehaald. Iedereen weer tevreden. En weer op terug naar huis. Dus alleen helaas was één lammetje was, uh, heeft het niet gered. Oh. Dat is een beetje jammer. Moeten ja, ja. moesten moest dat versterkende middelen hebben. We waren een beetje beginnende geitehouders. Ja, dat kan, dat kan gebeuren. Ja, en, en dat andere lammetje, dat heeft uh, betere perspectieven, denk je, Peter? Je ja, die heeft betere perspectieven. Die ziet er uh, goed uit. Maar ja, garanties geven wij niet echt. Dat, uh, die moet lekker gaan drinken en uh, lekker bij de moeder, uh, de moeder verwend worden. Dan mm. nou, hopen we dat het goed komt. Ja. Heb je nachtdienst uh, vannacht, Peter? Ja, ik heb nachtdienst. Alleen ons vak is zo dat je en overdag en nachtdienst hebt. Uh, niet elke avond hoor, maar uh, ik moet morgen weer gewoon uh, aan de gang. Dus okay, over en hoe... de rest van de nacht een beetje met rust laten. Ik zit net de auto uh, terug. Ja. Ik hoop een uurtje of twee of drie te slapen en dan, uh, ja, dan misschien iets langer. En dan uh, half zeven heb ik gewoon een dag. Ja, dat zijn lange dagen en nachten. En, en Peter, je reed nu naar ter Apel. Hoe groot is dan het gebied waarin je werkt? Nou, zo'n 30 kilometer de ene kant op. S nachts dan en uh, 20 kilometer de andere kant op. Dan zit je ongeveer bijna in uh, ja, richting Groningen stad. Ja. En dus nu? Het, dat doen we meerdere dierartsen dan. Hè? Dus als de nachtdienst is een beetje verdeeld. Dat je de ene avond vrij bent. van de nacht. dan de volgende avond moet je dan werken. Ja, jij moest werken. Maar het is dan wel weer mooi om een nieuw leven op de wereld te zetten. Hè? Al is het dan maar bij één geitje echt helemaal goed gegaan. En uh, dat geitje heeft dan wel perspectieven, zeg je. Het is, het, het is mooi om te horen. Waarom, dit zijn de redenen die je niet bedenkt, vind ik, Bram. Waarom mensen onderweg zijn. als je s'nachts iemand je ziet passeren, denk je niet. Die heeft net een geitje op de wereld gezet. Nee, precies. Dat zijn, dat zijn die verhalen waar je dan naar op zoek bent. Hè? Van waar, waar, wat, wat brengt mensen op de weg? Dat is ook het grappige eigenlijk. Uh, dat als je over de snelweg nadenkt op een heel abstract niveau... dan hebben ze het over uh, snelheid, over gas geven en afremmen. Maar die mensen zitten allemaal om verschillende redenen in de auto. En dat is precies waardoor, op het moment waardoor je dus uh, inzicht in krijgt. Van ja. wat is mobiliteit? Nou, dat, mobiliteit heeft ook met verhalen te maken. En het gaat hier om de geboorte van... Uh, van een, van een jong geitje. En de andere die is op weg naar, uh, uh, naar een afspraak ergens. Of uh, je weet het niet. En dat is wat je aan het denken zet. En dat is ook uh, he, de al die auto's. Waar gaan die heen? Waar gaan we naartoe? Ja. En dat is gewoon geweldig om daar uh, ja af en toe wat over te horen. Dat uh, spreekt tot de verbeelding. Zoals vannacht. Peter Klaver, dankjewel voor het bellen. Ja, succes met jullie programma. En Slaap lekker. En uh, tot een andere keer. Dag. Dan een mailtje van Guy de Lijster. Die luistert in Portland, in de Verenigde Staten. En die zegt, ik heb een leuke herinnering aan een liftavontuur vanuit Barcelona met een vriend. Het zat tegen en we hebben uiteindelijk de bus de stad uitgenomen. En we zijn, de snelweg uit, en we zijn bij de snelweg uitgestapt, maar het werd avond. Toen hebben we uiteindelijk in een tomatenkas overnacht. Sochans eh, snel opgestaan toen de boer op een brommer aankwam rijden. En toen toch maar het vliegtuig teruggenomen naar Amsterdam. Want ja, ik moest een projectje inleveren aan de universiteit in Delft. Guy, eh, dankjewel eh, voor je reactie. Joop, nacht. Ja, goedenavond. Wat is jouw snelwegverhaal? Mijn snelwegverhaal is eh, nou, misschien niet zo bijzonder... maar wel aansluitend op een, op een onderwerp wat uw gasten aanhaalt. En dan heb ik het over homo- en Ja. De parkeerplaatsen in dit geval dan. Mm -hmm. uh, de, de hele uitzending is interessant hoor, maar dit, uh, dit intrigueerde mij wel. Um, uw gast die uh, zei, nou ik ben op, op de homo plaatsen geweest, over dat op plaatsen of plaatsen. En daar zag hij dat er overal vuilniszakken zakgingen. Yeah. Ja. Uh, er werd ook de indruk gewekt dat het uh, door de beheerder, vaak is dat staatspostbeheer wordt gedaan denk ik, dat hij dat bedoelde. Want ze willen natuurlijk niet erkennen, uh, door de vuilnisbakken neer te zetten... of wat dan ook, dat het een homeworldsmoedig plaats is. Ja, precies. Nou, dat, dat wil ik even ontkrachten, want dat is dus helemaal niet zo. Oh, hoe zit het dan? Nou, die zakken worden opgehangen door vrijwilligers. En wat voor vrijwilligers zijn dat dan? Nou, dat kunnen vrijwilligers zijn van het COC... dat kunnen andere vrijwilligers zijn van homeorganisaties... Die willen gewoon dat die plaatsen schoon blijven. Die maken ze ook schoon trouwens. Ze gaan één keer in de zoveel tijd gaan ze met prikkers en grijpers gaan ze die plekken af... om het vuil op te ruimen, op te ruimen en te deponeren bij het afvalbeheer van de gemeente. Oké. Okay. Oh, dat is wel te gek, he, de, deze informatie. Dat wist je al niet, bro? Nee, daar kom je niet achter. Want die gemeente, wat ze dan wel doen, is omdat het toch ja, niet, uh, niet te houden is, blijkbaar is dat ze dan een segment uit het, we uit het hek weglaten... Hè? om toch een doorgang te bieden of een klaphek maken. Dus de gemeente is wel degelijk betrokken bij die plekken. Ja, alleen niet, niet bij het ophangen van die vuilniszakken. Ja, nee, lijkbaar. maar, maar, maar wat, wat uw gast nu net zegt, dat is een hele goede namelijk. Uh, want er zijn een paar, een paar, plaatsen, een paar plekken in, in uh, parkeerplaatsen... die zijn toevallig nog niet zo lang geleden voorzien van die hekken. Dus ze erkennen het eigenlijk dus wel... Ja. Nou. Alleen ze plaatsen, alleen ze plaatsen, geen vuilnisbakken. Dat, dat is ook niet, niet, niet normaal in een, in een natuurgebied of achter een natuurgebied, achter een hek, om daar vuilnisbakken neer te zetten. Nou ja, als je door het bos wandelt, en, kom je af en toe weer langs een bankje met een vuilniszak ernaast. Of een vuilnisbak ernaast, liever gezegd. Ja, jawel, maar die plekken die ik ken dus echt niet. Nee. Zeg, Want, hoe, we, hoe weet je dit, Jo? Ben jij een van die vrijwilligers? Ja, ook. Mm -hmm. Allebei. En, en waarom doe jij ik, dat werk? Nou, ten eerste, omdat het, het, het stoorde mij namelijk op bepaalde plekken, vooral op de Veluwe en uh, bij Apeldoorn en hier ook in Hilversum, uh, wat ik woon, vlakbij Hilversum in dit geval. Het uh, stoorde mij mateloos dat je dat je, je, nak, je nek brak over de, over de condooms en over de verpakkingen en over uh, blikjes en weet ik veel wat, wat voor rotzooi nog meer. Het stoorde mij mateloos. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik gewoon met, met zo'n grijpen die heb ik uh, aangeschaft bij de gemeente heel veel zo'n, die kon ik er eentje krijgen... Uh, vuilniszakken en zo'n zo ding waar je de, de vuilniszak omheen spant... ben ik gewoon die plekken afge, uh, afgegaan en gewoon gaan grijpen. En ja, je moet die, de mannen die daar eens rondkijken, rondlopen... Ja, die moet je zien kijken, die denk ik ook dat het halve halvergaard. Hm. Maar ik vind, ik vind het, nee, ik vind, het, ik vind als, je daar, als je daaraan bijdraagt... om de plek te vervuilen, dan vind ik ook dat je dat mag opruimen. Ja, je, je vervuilt hem dus ook, begrijp ik. Ik vervuil hem niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Okay. Kan, dan ga oh. ik mijn eigen rotzooi opruimen. Nee, ja, dat doen we nee, dus. Nee. Maar eigenlijk vind je nee. dat die mensen die die ontmoetingsplek gebruiken... dat die hem ook zelf moeten opruimen. Maar ja, omdat dat, dat niet gebeurt, dan, nou ja, dan spring jij in. Uit, uit liefde voor de natuur, begrijp ik, vooral? Ook. Ja, ook. Ik vind het geen pas, ik vind het geen pas geven om de natuur te, te vervuilen met je rotzooi. Nee. Dus op, op alle parkeerplaatsen in het land... Staan over ...op de parkeerplaats zelf staan overal vuilnisba vuilnisbakken, prullenbakken, je noemt het maar op. Neem die rotzooi gewoon mee en gooi het daarin als er geen vuilniszak hangen. Nee, duidelijk. Neem het, neem het gewoon mee, maar pleurt het niet in het bos. Nee, en als dat wel gebeurt, dan kom jij met je prikker en nou, je vuilniszak... Ja. En met je collega's ja, nee, die dan die boel vrijhouden. Ik vind het wel echt een fantastisch voorbeeld van hoe je ziet... dat, gewoon, dat er ook allerlei initiatieven bestaan bij burgers... Eh, om gewoon aandacht te geven aan, aan plekken, aan, aan, aan de ruimte langs de snelweg. Want mm -hmm. wat, er wordt eigenlijk toch al doorgaans... Uh, uh, in die zin uh, leven we, uh, is vooral de snelweg natuurlijk een uh, typisch voorbeeld... van de controlemaatschappij. Dus het is een plek mm -hmm. waar zodra er afwijkend gedrag plaatsvindt... Ja. Hup, Rijkswaterstaat gooit zo'n zo parkeerplaats gewoon liever dicht... dan dat ja. ze daar op een andere manier over nagedenken. Het is dus preventief... Maar kijk, zo'n zo, zo, zo parkeerplaats, parkeerplaats heeft natuurlijk ook zijn negatieve effecten. Hè? Want de, de, de, kijk, ga alleen maar naar van, van de poterrammerij. Het is gelukkig een fenomeen wat niet meer zo vaak volkomt. Maar af en toe op plekken zie je toch wel van irritante yogis met zijn golfies voorbijrijden, toeterond en, en schrepend en, en flikkerroepen en dat soort dingen allemaal. Allemaal dreigende taal, maar voor de rest doen hier gastjes helemaal niets. Dat is alleen maar bravoure, bravoure gaat dat gelukkig. Maar dat is ook weer een negatief iets natuurlijk. En de mensen die op de parkeerplaats komen, behalve de homo's... die denken allemaal, oh, die, komen allemaal daar, die komen alleen maar daar voor de seks. Dat is absoluut niet waar. Natuurlijk vindt het plaats, maar er vinden ook gewoon normale ontmoetingen plaats. Dat men gewoon er zit uh, op de bank is en zit te babbelen en gaat gewoon eens naar huis. Het is, ja. niet alleen maar, het is niet alleen maar puur seks. Het is ook gewoon nog een parkeerplaats. En de constatering ja, van Bram ja. is natuurlijk wel een mooie. Kennelijk uh, voelen wij ons ook, althans een aantal van ons voelt ons ook verantwoordelijk voor uh, uh, hoe, hoe die wereld rond die snelweg, die snelwegwereld, daarbij ja. ligt. En, uh, of, die, of die in dit geval schoongehouden wordt. Nou, ik denk wordt. als je burgers ook meer uh, hun, uh, uh, de vrijheid geeft... Om, om, om, om dingen te doen langs die snelweg, dat ze ook wel dat initiatief nemen en daar ja, zorg voor dragen. Ja, ja. Want ik bedoel, er staat in het boek ook wel een aardig voorbeeld... over de parkeerplaats van de McDonald's bij Best. Dat is bij, bij Eindhoven. Daar staat ja, een ja. Michael Jackson beeld. He, om even ja. een heel ander voorbeeld te noemen. Daarin zie je dus, dat, dat is sinds de dood van Michael Jackson... een soort ontmoetingsplek geworden voor die, voor die fanclub. Hè? En die ja, mensen die, ja. die, die, die hebben daar een plakket opgehangen. En die, ja, dat is een beetje hun plek geworden. Zeker één keer mm -hmm. per jaar om die dood te herkennen. En daarin maar, zie je dat zo'n anonieme parkeerplaats ineens ook... Uh, ja, voor, voor mensen een belangrijk plek ja, kan zijn. Ja. En dat geldt ook voor, voor ja, ja, dit soort plekken. Ja. Ja. Voor Joop, ontmoetingen. Oh nou, het, Joop, ik ga je... Tot, je, Joop, ik tot, ga je tot, nou, heel kort nog Joop, want er zijn nog heen, meer bellen. Ja, heel, kort, heel ja. kort. Even over de truckers. Ik las laatst een artikel in de Gelderlander... Ja? over een groot parkeerplaats uh, ergens bij Apeldoorn. Ik noem geen namen. En die truckers voeren zich het veiligst op deze plek... want ze weten zeker dat hun vracht niet wordt legeroofd. Omdat dat een parkeerplaats is... Ja, een halve Boerklas. Het is altijd de ja. dezelfde bewaking. Ja. Zoals de Herenhul? Sorry? De Herenhul? Nee, nee, nee, nee. Uh, okay. Ginkelsverzand. Zand, Zand. Zand oké. Okay. Dan okay. die ja. herenhul, die jij noemt, is ook zo'n plek die, die uh, ja. veilig wordt geacht. Nee, ja. ik weet toevallig dat daar heren elkaar al moeten. Dat, dat ik... ik weet niet of dat veilig wordt geacht, maar uh, dat, dat is ook een interessante plek, omdat daar vroeger middeleeuws, uh, in de middeleeuwen recht werd gesproken. Oh, ja? Dat weet o, niemand, o, o. maar. Ja. Ja. Gelukkig die tijd voorbij. Ja. <laughs> Joop, ik bedank je voor je reactie. En ik ja. wens je ja. nog een goede nacht. Dag. Ja, hetzelfde. Ook uw Hi. snelwegverhalen zijn nog een, een stief half uurtje welkom op 0800 U kunt mailen naar casaluna.cnv.nl en twitter ik al met hashtag Casaluna. Tijd eh, om even op adem te komen op de A2. En de zon. Ik had drie jaar gezeten voor oplichterij. In de pijlen, mijn en toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld, door niemand geloofd. Van mijn geld en mijn en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd: ik heb drie jaar gewacht. Ik heb lege boelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor tien niet bent, dat ik het de schudden, neem ik een andere vent. En zo. En, en de zon die ging neer en buben aan buben en de zon teven we weer en voordat het donker werd en moest ik er zijn bij mijn liefje, mijn liefje in eeuwigheid Maar Ah, jongens, ik zit op die A21 en al ellende, je kent dat. De uren verstreken en ik rees ze nee. En zo kropen wij verder, Ach Acht oude, breukelen, mazen, ik denk echt naar de pest. Daar liep het klem bij Utrecht West. Toen nam ik de vlucht en daar was natuurlijk een gok. Maar het was voorop of de onderen, een reist tegen de blok. Maar ergens politie dus, ik denk ik redde het misschien. En het leek te gaan het was 7 voor 10. En de zon. Zo die ging neer, en zonder weer stil, voor de keer. En voor de donkere weg, moest ik er zijn. Bij mijn liefje, mijn liefje, in die weg. Eindelijk om ik afslag niet begeven en ik ga van de Rijksweg af en ik rijd de nieuwe in. Op het stad kijk, ik bevond mij dus hier en ik moest naar de argesleedrift nummer 4. Ik sprong in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de dorsvlegelwei, oh. de pimpelmeest burger, draadels langs voor. De, de parelhoenhof, ik denk, hoe loopt dat hier door? De kaasmakers kaasmakershorst, de kalfmode, dreef, de gieters deden de als ik dit overleef. Ik kom in de leerloze staat, ik denk, waar ben ik nou weer? De vuur vliegt mijn en mijn hart ging keer. De vossen bij schade, ja, die stad was geschikt. Maar toen was ik er bijna... Nee, de drift. <lacht> en de zon die ging om. En de zon die ging neer. En ik kwam dus te laat. dan in de angerslijndrift... een in heim... Ja, Paul van Vliet, onderweg langs de A2. Langs de snelweg dus. En het gaat over de snelweg vannacht in Casaluna... Melle Mets en uh, filosoof Bram Esser maakten een boek vol met snelwegverhalen. Een boek in met tekst, met tekeningen, met foto's. Het ziet er prachtig uit. En uh, ik ben ook benieuwd naar uw snelwegverhalen, Bram Esser. Mijn gast is dat ook. U kunt bellen, 0800 1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl. En u kunt ook twitteren met hashtag Casaluna. Meneer Timmermans, goeienacht. Meneer Timmermans, bent u daar? Ja, ik ben hier, maar ik heb niet zo'n geweldig groei. Dus ik moet even uh, mijn best doen. U bent een beetje verkouden, zo te horen. Nou, uh, was dat maar waar. Dan ging het nog een keer over. Maar uh, uh, het is helaas... Uh, het is chronisch. Uh, ja. Maar we verstaan u, hoor. Meneer Timmermans, maak nou, u zich okay. geen zorgen. Uh, Welk snelder uh, verhaal heeft u? Ja, mijn verhalen zijn natuurlijk lang niet zo spannend als de verhalen die ik net hoorde. Maar uh, uh, wij rijden, mijn vrouw en ik, wij zijn uh, toch... Ja... Uh, uh, uh, yeah, uh, 65 plus, dus laat ik het zo zeggen. Met enige regelmaat naar ons uh, huisje in Frankrijk. Ja. En uh, dat doen we dan meestal op de rustige uren van de nacht. Ja. <coughs> dus dat betekent dan, uh, ja, zondagsavond laat. Dus dan rij je daarover, uh, ik hoor mezelf een beetje terug. Ja, daar kunnen we maar... niks aan doen, het spijt me. Nee, oké. Okay. En... Uh, Nou dan is het stil op de autoweg en dan is het dus uh, rustig uh, rijden. En op een gegeven moment, uh, op die stille autowegen, zie ik op een gegeven moment achter mij een auto naderen. En dan, aangezien ik nog van de generatie ben, die nog wel eens in de spiegels kijkt. Dacht ik, nou ik, uh, ik hou mijn snelheid in de gaten en ik laat deze auto mij rustig passeren. Maar dat deed die auto niet. Dus die bleef aan mijn bumper kleven. En dat vond ik, dat vonden mijn vrouw en ik toch wel. Het was tegen twaalf uur nachts. Ja, dat is geen of fijn gevoel. Nee, dat was tamelijk, tamelijk vervelend. Omdat er nogal wat ja, verhalen ook in Frankrijk de ronde doen van Bulgaren, Roemenen, Polen. Ach, ja, en, dan gaan we weer over die onveilige snelweg. Ja, dus dat, dat, dat, dat snelweg hijacking weet je wel. Dat, ja. En daar was u bang voor? Nou, daar waren wij voorzichtig mee. Dus ik dacht op een gegeven moment van... Nou, dus ik, eh, je mocht daar 130. Dus ik ga naar 110. Ik ga naar, ik ga naar 100. Naar en wat deed, wat deed die auto achter u? Die bleef lekker op een metertje of vijf. En, en wat heeft u gedaan om die auto af te schudden dan? Nou, en op een gegeven moment... Nee, nee, wacht even. Het was bij een wegversmalling. Ja. Bij, bij, dus ik mocht daar niet harder dan 110. En op een gegeven moment was het... Eh, uh, was die, was die, waren die werkzaamheden weer voorbij. Dus ik denk, nou, ik geef vol gas en ik accelereer wel. Al wat ik kan, accelereer ik weg. En dan uh, raak ik hem misschien wel kwijt. Maar uh, toen zag ik hem in de veertal alweer naderen, want ik, ik trok door tot 160. En, uh, en toen... Uh, U voert de spanning wel op, meneer Timmermans. Wat was ja, dat nou voor auto? Ik, ik, ik voer de spanning op, ja. Want want op een gegeven moment, die auto die kwam toch steeds dichterbij, steeds dichter. Want ik denk, nou ja, ik mag die harder rijden dan 130, dus het liet mijn snelheid weer zakken. Ja. En, en, en, en, en, en, en op een gegeven moment, ja, verdomd eh, eh, Ja, ik kwam achter me aan en hij bleef achter me aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk nog nooit zo blij geweest dat die blauwe zwaailichten aangingen. <laughs> het was de gendarmerie? Ja, precies. En kreeg u nou een boete omdat u te hard reed? Nee, want dat konden zij niet bewijzen. Zij konden niet bewijzen. Zij konden wel bewijzen dat zij harder gereden had dan ik. Ja? Zij, dat zij harder gereden had dan 160. Maar ze konden niet bewijzen dat ik harder had gereden dan 160. Ja, luister, ik kijk ook altijd naar blik op de weg. Hè, <laughs> ja, precies. Zeg, heeft u de heren van de gendarmerie erop gewezen... dat u zich toch even niet zo prettig heeft gevoeld op de Franse snelweg? Want ik spreek een aardig mondje Frans. Yeah. En, dus, en ze begrepen het niet. Ze begrepen het niet. Ze begrepen niet dat, dat ze mij of een ouder echtpaar van 65 plus. dat ze met hun gedrag. ons schrik hadden ingeboezemd. Nee. Want zij waren ook niet bang. En nou, toen ik zei: van ja, maar jullie zijn tot de tanden gewapend. Zij waren ook niet bang. Nee, ze hebben wel wat meer bij zich dan een tang en een uh, oude stoelpoot. Hè? Ja, nou, de gendarmerie was dus in dit geval niet uw beste vriend, meneer was. Dank u wel voor het bellen. Wat een spannend Allee. verhaal, hè? Zeer spannend verhaal. Ik dacht, waar, waar gaat het daar toch maar op goed uitkomen? Vertelt. Ja, nee, goed maar, verteld. ja. Maar die stem, uh, de klank van de stem, die deed het hem hier ook, hoor. Ja, nou het was een echt betreft. een spannend verhaal. Ik denk wat gaat er nou toch ja, gebeuren? En dat moment van opluchting, als het ja. dan eens over die zwaailichten gaat, hè? Die dan, ja, heel goed, uh, ik zou hier, dit is bijna een hoorspel. Ja, ja precies, precies. Uh, wat ik trouwens ook heel leuk vond, ik kreeg op mijn eigen Facebookpagina... en uh, daar had ik ook even gezegd dat we het over snelwegen gingen hebben vannacht... en toen kreeg ik een reactie van Gerard Heessen uit Helmond. En Gerard liet mij weten dat ook Lenny Koer... ooit een liedje heeft opgenomen over de snelweg. Dat liedje heet Op de snelweg. Dat nam ze op in 1993, het theater De Leest in Waalwijk. En dat liedje is nooit op plaat of op cd uitgebracht. En Gerard heeft een oud-cassettebandje daarvan. En hij was zo aardig om mij een opname daarvan te sturen. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een fragment... uit dat liedje, nog nooit op de radio geweest. Dus, want het is gewoon nooit opgenomen, behalve door Gerard Heesen. Een fragment uit Op de Snelweg van Lenny Koer. Luister mee, ja, ik ben benieuwd. Op de snelweg rijd ik, en als ik kan, vermijd ik. De files van het spitsuur, want vanavond speel ik. zingendel ik, het vlammende heilig vuur. Heb in mijn veertig jaar, lief en leed ervaren. Op zich niet zo bijzonder ben wel vaak gedacht, maar ben niet verhaald. En dat is wel een boom. Ja, wat dat cassettebandje. Dat hoor je ook wel een klein beetje. Maar wel leuk om te laten horen: dit liedje van Lennie Koer. Op de snelweg. Gerard Heesen, dankjewel. Mooie reacties op dat begrip snelweg. Het had ons kennelijk allemaal bezig, Bram. Ja, dit is toch ook wel leuk om te horen, inderdaad. Ja, Zo een, toch een minstreel die uh, de snelweg bezinkt. Ja, ook minstrelen gaan wel eens op pad, hè? Ja, dat is, uh, is maar goed ook. Want uh, daardoor krijgen wij tenminste ook te horen... over wat er allemaal te beleven is op de snelweg. Ja, en, uh, ja. ja. Er komen nog meer verhalen binnen. Bijvoorbeeld van uh, Charlotte. Charlotte. Charlotte, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag Charlotte. Ik heb inderdaad ook een misdenderende ervaring... op de Framseweg. Ja. <laughs> uh, het was twee jaar... ...naar de gebeurtenis van 11 september. Ja. En uh, mijn uitleg erbij is... Uh, ...mijn man schreekt eruit als een Al-Qaeda-piloot. Hij kwam uit Indonesië, maar ik grap... Toen ik, ...toen ik die piloot op tv zag van... ...wat, waar was je gisteren? Hij had ook zo'n pilotenbril en... Nou, hij zou er zo voor door kunnen gaan. Mm -hmm. En uh, we rijden in een auto... ...met allerlei Hello Kitty stickers... ...en Hello Kitty bekleding... ...en ik draag hele kleurige kleding... ...en allemaal kleurige tasjes in de auto... En, maar ik had toen in die tijd geen haar en een pruik vind ik niet lekker zitten. Dus ik droeg een hoofddoekje met zo'n dingetje eronder, zodat die goed blijft zitten. Want dat zit lekkerder als een muts, dus heel comfortabel als je geen haar hebt. Ja. En wij waren onderweg naar Frankrijk. En een van de eerste benzinepompen in Frankrijk gingen we eraf om wat te drinken, naar de te gaan en beetje beentjes te strekken. En toen we uit de benzinepomp uh, wilden wegrijden... kwamen achter de benzinepomp... Uh, ja, volgens mij waren het militair... gewoon van die blauwe pakken met van die boots... met van die hele lange geweren... in zo'n groep voor, op, voor, op voor de weg... dat we wel moesten stoppen. En gebaren met die geweren van de auto uit. En gelukkig heeft mijn man wat meer ervaring... want hij uit Indonesië komt met zo'n soort gekke dingen. Ik zou het vast fout gedaan hebben. Ja. En hij zei gewoon uitstappen... en je handen uh, in beeld laten... Dus ik stapte netjes uit en ik keek zo van waar is de camera ofzo. Ik nam het nog niet echt serieus. En die man die, die bouwde iets in het Frans wat ik helemaal niet versta. We moesten van de auto vandaan gaan staan. En uh, ze gingen in de auto kijken en ze zeiden hij moet open met een gebaar. Dus mijn man wilde die, die achterklep open doen. Maar... Die mili ja, de militair, die ging er gauw heen. Die deed die afgeklep open. En dan zitten die al mijn leuke, olilitassen, Hello Kitty-tas in. Dus die prikt zo met die uh, mitrailleurs, geweren. Ik oh, weet niet wel waar. In die Hello Kitty-tas? Wat een pijnlijk ja, beeld, hè? Ja, die prikt zo in om te kijken van, uh, nou, zijn we terroristen of niet? En, uh, nou ja omdat het blijkt, nou ja, we zijn maar zomaar een stijl. Ook al, ook al zag ik eruit als een islamiet die bekeerd was, omdat ik heel erg fit ben. En mijn man was een Al-Qaeda piloot. Ik vond het echt ja pure discriminatie dat ze ons eruit gepikt hadden. Want het was best wel druk bij de benzine Dus gewoon gebaseerd op ons uiterlijk zijn we gecontroleerd. En aan de hand dacht ik echt van wow, dat is echt een. Ja, Het was geloof ik acht man. Ja, ja, dat was een uh, behoorlijk beangstigende ervaring. Ik uh, weet niet hoe het met jou is, Bram, maar ik pak voortaan geloof ik gewoon maar weer de trein naar Frankrijk. Ja, nou, ik, uh, ik kan niet anders, want ik heb geen rijbewijs. Dus nee, wees blij. Het, uh... <laughs> dit soort ervaringen met de gendarmerie zijn geen reclame voor uh, de, maar de maar Franse autoroute. Maar Dat was echt militair of iets dergelijks. Een soort elite troepen, ja. Ja, elite ja, troepen inderdaad. Ja, dus ja. Is, ze verzinnen heel, gewoon op, altijd heel. iets om uh, burgers wow, wow, wow. te onderdrukken. Je, moet, uh, je hebt een tijd lang de war on drugs gehad. En een tijd lang uh, de war on terrorism. Ja. En het zijn allemaal methodes om, uh, om de burger in de tank te houden, denk ik. En, ja. uh, nou, en dat is nu weer een beetje voorbij. We moeten iets nieuws verzinnen eigenlijk. Ja. <laughs> nou, de Charlotte, dankjewel voor je verhaal. en uh, ja, uh, Slaap lekker voor straks, hè. Ja, ik blijf eerst luisteren naar alle spannende verhalen. Want die meneer voor met die oude woe, Ja, we zijn dat het spannend echte... verteld, hè? Ja, ja. Nou, we gaan eens kijken welk spannend verhaal Leo van der Wal te vertellen heeft. Dankjewel, Charlotte. Dag, Leo. Goedenavond. Dag, goedenavond. Leo, goedenacht. Welk spannend snelwegverhaal heb jij voor ons nou, in petto? Het is niet bepaald spannend, maar oh. ik heb uh, tot mijn 56e uh, uh, grafisch ontwerper geweest... En uh, ik had nog steeds uh, de jongensdroom, uit uh, mijn studietijd overhouden, om ooit vrachtwagenchauffeur te worden. En dat ja. heb ik uh, van mijn 56ste tot eigenlijk nu zo'n beetje, ik ben nu 67, heb ik dat gedaan nu. Wat geweldig, je hebt een totaal andere carrière gekozen. Ja, Grafische ja, ja, ja, ontwerper en daarna kan... vrachtwagenchauffeur. En waarom ja. wilde je dat al zo graag? Waarom wilde je zo graag vrachtwagenchauffeur ja, worden? nou ja, goed... Uh, in de jaren zestig. Uh, uh, ja, ik las uh, Kerouac en zo. En ik uh, kreeg van die fantastische visioenen. Van, uh, van al het asfalt en maar langs die weg. En ook al die mensen ontmoeten en zo. Dus uh, ja, dat was voor mij wel een reden om dat te doen. Ja. En uh, nou ja, dan kom je een beetje uit een andere hoek. Dan ben je niet een, een trucker, puur zang. maar heb je een wat andere blik op. Uh, op het leven, denk ik. En dan is het toch wel leuk om in die wereld te verkeren. Als een echt. Uh, wel een bijzonder buitenbeentje. En zo word je ook behandeld. Maar werd je wel geaccepteerd? Ja, nou, je bent in dat opzicht. Uh, uh, moet je wel een beetje dubbel zijn. Je, uh, uh, je moet je bij de chauffeur zo gedragen. als de jongen van de gestamde pot. ook al zit je wat anders in elkaar. En na verloop van tijd, uh, uh, over en weer, heb je dan wel. Uh, ja, respect is een groot woord, misschien, maar ik weet het wel uh, met elkaar door in deur om ja. te zeggen. Ja, Hou je inmiddels ook van schnitzels? Nou, ik ben vegetariër. Ja, dat was Bram Esser ook toen hij zo'n ja, snelwegsafari snelweg dan, dan safari niet begon. Als je, uh, uh, ja, in, in een restaurant of als je, want ik weet op een uh, betonmixer en dan heb je vaak van die uh, nachtstorten en dan wordt daar. Uh, Chinees gehaald en zo. Ja, er wordt afschuwelijk uh, gegeten dan en zo. Dat gaat niet altijd netjes toe. Nee, ja. nee, nee, nee, nee. En wat deed nou, je dan ja, als er wel uh, zo'n postje ja, Chinees ik, geserveerd werd? Ik had altijd wel een boekenplankje in mijn, in mijn auto en uh, klassieke muziek op en al dat soort dingen. Dat maakt dan toch dat je op een hele rare manier in, dat, uh, in, in die wereld staat. Ja, ja, en wat heeft het jou gebracht, die, die nou, inmiddels meer dan tien jaar als vrachtwagenchauffeur, na zo'n carrière als grafisch ontwerper? Nou, wat ik uh, langzamerhand ontdekt, is dat eigenlijk de snelweg het langstaan eengesloten natuurgebied is uh, wat we kennen. Een uh, knikt? Ja, de, de, vooral langs de snelweg, omdat die wat, uh, wat warmer is. Daar komen weer veel uh, muizen en zo op. Af. Dus als je op de snelweg goed oplet, dan zie je altijd uh, hele bijzondere vogels, bijzondere planten. Uh, en je ontmoet bijzondere mensen. Dus dat ja, het is wel heel bijzonder. En je, je leert uh, ja, naar allerlei dingen kijken. En deuken in de in de vangrail, dan weet je dat er iets gebeurd is. Uh, en uh, zoals, uh, vooral omdat je vaak s'nachts rijdt, heb je, ja. uh, zie je hoe de wereld weer tot leven komt. Eerst zie je de uh, alle uh, mensenlaars en stukken door en zo in hun busjes en dan langzamerhand. Uh, komt het gewone uh, uh, de werkmensen en dan zie je de lieden met de laptops en dan, uh, nou, dan na verloop van de tijd komen de, de moeders die naar de zuigelingen gaan of uh, hun schoonmoeder gaan bezoeken en zo. Die, ja, je hebt zo uh, ja, dan ook zo'n dagverloop of zo'n ja, uh, ja. zo snelweg. Bram, ik herken wel iets in de manier waarop Leo van der Wal kijkt naar die snelweg. Ja. Um, in zijn verhaal herken ik wel een blik die jullie ook hebben in het boek. Ja, dat is grappig om te horen. Dat, dat, lang, langs, dat is een interessante observatie. Het, het langsgerekte langs natuurgebied? Ja, ja. Nee, want we hebben daar uh, in het hoofdstuk... dan uh, inderdaad over de snelweg die wij dan gelokaliseerd hebben in de Veluwe hebben... dan wat meer aandacht besteed aan... hoe nou die relatie ligt tussen natuur en snelweg. En dan, uh, ja, dan hoor je dus verhalen. Bijvoorbeeld dat, er, uh, dat van de 1500 orchideeën... er 800 langs, uh, langs de Nederlandse snelwegen groeien. En uh, nou, ja, dus dat is een bijzondere plek. Um, en natuurlijk ook, uh, ja, de, de, het beleid dat we nu hebben met uh, dat alle dieren hun eigen snelweg krijgen. Met die ecoducten? Ja, die ecoducten. Het wordt helaas is dat nu een beetje afgebroken, uh, want het beleid is nou dat dat niet wordt afgemaakt. Dus al die verbindingen tussen verschillende natuurgebieden. Uh, ja, het, het idee was in feite: wij als mensen hebben een eigen snelweg, laten we dieren ja. ook een snelweg geven. En, uh, maar dat is nu, daar is je stekker uitgetrokken. Want daar, daar is dan geen geld voor. Maar het, het, we staan nu op het punt om al die natuurgebieden... al die stukjes die nu klaar liggen aan elkaar te verbinden. En dat uh, is grotendeels niet, niet doorgegaan. Nee, nee, nee, Maar het is uh, ja, nee, het is een leuke observatie. En het lezen van die golven aan mensen die, uh, die je inderdaad ziet... Dat, uh, dat hebben wij ook nog wel geobserveerd bijvoorbeeld in de IKEA... waar we een dag hebben doorgebracht. Waarin je dus inderdaad verschillende... Uh, groepen mensen telkens voorbij ziet komen. De klant van s morgens is een ander ja. dan de klant van s avonds. Ja, precies. Dus als je, als, ja, als je in die snelweg, snelwegwereld achterblijft... Dan zie, je, dan zie je op een gegeven moment die golfslag ja, ja. aan mensen uh, voorbij komen. Wat, is, ik, wat ik ook een mooie observatie vond van jou, uh, als ik dat zeggen mag, Leo... is uh, die, die herinnering aan, aan, aan uh, zaken die er gebeurd zijn op de snelweg. En ja. in jullie boek staat ook een hele mooie foto op, Bram, van een eenzame schoen naast de vangrail. Ja, precies. Ja. Of een... Uh... Ja op een brug uh, ziet staan waarvan je denkt ja daar zal toch wel iemand over de leuning zijn gegaan en zo. Ja, al ja. dat soort dingen als je ja je kunt uh, alleen naar die uh, witte streep kijken maar je kunt uh, je hebt ook heel veel tijd om uh, om uh, naar dingen te kijken en uh, dat kan je saai vinden maar je komt op een bepaalde manier uh, of ja in zo'n vrachtwagen heel goed tot jezelf ja, zeker ja. als je van, uh, ja. van muziek houdt en uh, klassieke muziek. Ja, en ja dat, dat, ik, ik heb het als geweldig ervaren. Leo van der Wal, dank je wel voor je reactie. Joep, graag gedaan. En een goede nacht nog. Zou dat ook wat voor jou zijn, Bram, om een tijdje... Ja, dan moet je eerst hier een rijbewijs halen... maar je had het in het vorige uur ook over het eigen onderzoek... naar je mannelijkheid, om ja. als vrachtwagenchauffeur... Dat, dat te onderzoeken. Ik zou graag... Uh, ja, inderdaad, dan zou ik dan wel weer als bijrijder... waarschijnlijk dat in eerste instantie uh, oppakken. Maar ik, dat is nog wel een droom van mij... om met een uh, vrachtwagenchauffeur... Uh, bijvoorbeeld uh, naar het uh, uh, grensplaatsje te gaan... tussen Spanje en Frankrijk. Uh, La Conquera heet dat. Het is eigenlijk een soort uh, ja, truckersdorp, kan je bijna zeggen. Het is, het is een bestaand dorp. Maar uh, de plek waar de overslag van vrachtwagens plaatsvindt... is zo groot dat, dat, dat het is sch schijnt waanzinnig te zijn. En daar... Uh, nou ja, goed, daar is onder andere. En nu lijkt het net alsof ik alleen maar daarin geïnteresseerd ben. Maar het is een van de fenomenen die me interesseren, is dat daar een soort het, het grootste bordeel van Europa bevindt zich daar. Dat, uh, op die plek? Op die plek. En, uh, nou ja, en, en er is gewoon een hele truckersgemeenschap. En het lijkt mij een keer leuk om vanuit Nederland dus daar naartoe te rijden en dan uh, nou, uh, gewoon echt uh, dat mee te maken om samen met een trucker... Hoe dat de, is? Uh, ja, hoe dat is, ja. Nou, als er mensen zijn die Bram mee willen nemen, kunnen ze bellen. Ja. 101 121 Bram, je hebt dit project nu samengemaakt met Melis Smets, beeldend kunstenaar. Ja. Um, het was de eerste keer dat jullie uh, samenwerkten. Dat leverde ook wel wat irritatie op. Hij vond jou een uh, verwarde filosoof af ja. en toe. Dat zegt hij ook. En ja. hij vond dat je je zaakjes wat beter moest uh, ordenen. Ja. En, uh, maar hij heeft op padvinderij gezeten. Hè? Dus dat ja, was... ja dan, dan, dan vind je dat niks. Hè? Als mensen hun papieren niet bij zich nee. hebben. Maar nee. desalniettemin is het goed bevallen. Het maken ja. van dit boek snelweg verhalen. En jullie zijn nu een een nieuw project aan het opzetten. Ja, dat klopt. Uh, wij, wij zijn eigenlijk. Uh, kijk, Melle Smetsies, die is, die is zelf al tien jaar met de snelweg bezig. Want hij heeft zich als beeldend kunstenaar altijd per definitie gericht op, uh, op zaken waar hij eigenlijk niet naar mocht kijken als kunstenaar. Want je moest je namelijk richten op het. Marktplein, om daar een groot ruiterstandbeeld te ontwerpen, het liefst. Maar uh, de snelweg, en, uh, nou ja, en, en, en ikzelf had ook die fascinatie voor de Nederlandse planningsdrift. Het organiseren, het systeemdenken, het op de toekomst uh, plaatsen van een punt waar naartoe gewerkt moet worden. En er moeten dan 15.000 woningen gecreëerd worden. En uh, dat hebben we nu op allerlei manieren wel bekeken. En wij hadden op een gegeven moment het idee van... wat nou als we naar een plek gaan waarbij dat allemaal niet bestaat. Waarbij niks gepland is. Waarbij de mens letterlijk aan zijn lot overgelaten is. En waarin niet zozeer uh, uh, naar de toekomst gekeken wordt... van wat kunnen we allemaal plannen en wat kunnen we allemaal organiseren. Maar waarin eigenlijk gekeken wordt naar het hier en nu... Wat hebben we nu en wat kunnen we daarvan maken en hoe kunnen we daar uh, iets mee doen? En waar hebben jullie die plek gevonden? Nou, er zijn natuurlijk, op, wat dat aangaat, heel veel uh, plekken in de wereld waar je heen kan gaan. Want uh, Nederland is in die zin tamelijk uniek in zijn, uh, in zijn, in zijn doorgevoerde planningsdrift. Uh, wij zijn uiteindelijk uh, terechtgekomen in Ghana. Uh, de stad Kumasi dat is uh, zo'n drie uur van, uh, van Accra vandaan de hoofdstad en uh, Kumasi is het eigenlijk het traditionele dat was het voormalige hoofdstad eigenlijk zou je kunnen zeggen van het uh, het Ashanti-rijk dat is de grootste stam daar en uh, het is nog steeds een belangrijk cultureel centrum voor de Ashanti's dat zijn altijd uh, veel het is een krijgsvolk geweest uh, veel smeden uh, ook veel goudsmeden. Er komt ook veel goud vandaan uit die regio. En um, ten tijde van de Britse overheersing. Um, zijn deze smeden op een gegeven moment ook uh, koetsen gaan repareren. voor uh, inkomassie, voor, uh, voor, voor de Britten. Ja. Uh, Zo'n uh, nou, zo 100 jaar geleden, 80, uh, 100 jaar geleden denk ik dat het uh, is begonnen. Um, dus die konden hun vaardigheden eigenlijk kwijt... in het repareren van, uh, van, van assen en ja. dergelijke. En dat is langzamerhand overgegaan in de automobielindustrie. En um, destijds was dat gelokaliseerd uh, bij het uh, munitiedepot van de Britten. En uh, zoals je weet heet een, uh, een uh, waar kogels ingestopt worden in een, in een wapen. Dat wordt een magazijn genoemd. In het Engels ook een, ma een magazine. En... Uh, in Ghana of in, in commissie worden een clustering van bedrijvigheid, clustering van, uh, van werkplaatsen, worden, ook een, uh, worden nu ook een als magazine omschreven. Okay. En daar dus, is nog steeds zo'n clustering van, ja, van nu autowerkplaatsen. Ja, nou, nou, precies. Inmiddels zitten ze niet meer bij dat wapendepot. Zijn ze helemaal verhuisd. Alleen die naam, de, de the mechanics of de magazine, dat is gebleven. En Je hebt dus nu een, een, een clustering van uh, twee vierkante kilometer, uh, geloof ik, uh, aan ruimte. Um, uh, waar uh, ja, 100.000 tot 150.000 uh, uh, werknemers Zo. eigenlijk uh, werkzaam zijn. Ja. Allemaal in van die kleine autowerkplaatsen... voortgekomen ja, uit die koetswerkplaatsen. Ja, ja, en wat precies. hopen jullie daar te gaan meemaken Of wat hopen jullie daar te gaan ervaren? Nou, dit is, dit is een plek die helemaal niet van bovenaf georganiseerd is. Dit is een plek waarbij eigenlijk mensen uh, zichzelf hebben georganiseerd. Dus die zijn samen gaan werken. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Je hebt, uh, mee, je hebt echt, echt nog de oude meestergezelverhoudingen. Uh, mensen die dus gespecialiseerd zijn in lassen. Of gespecialiseerd in, uh, in spuitwerkzaamheden. Het maken van achterlichten. Uh, carrosserie, uh, motoronderdelen... het uit elkaar trekken van een truck... en die verstevigen voor Afrikaanse omstandigheden... Um, daarin zie je dat mensen dus uh, op een, een of andere manier in staat zijn... om een leefgemeenschap te bouwen rondom een bepaalde vaardigheid. Ja, van binnenuit als het ware, zonder dat ja. dat van bovenaf wordt afge ja. uh, opgelegd. Ja. Of van bovenaf wordt gestuurd. Ja. Dus inderdaad het totale tegenovergestelde uh, uitgangspunt... Als, als het uitgangspunt snelweg en de wereld rondom die exact, snelweg... Ja. Ja. Daarom die keuze voor, voor, voor dat magazine daarin. in Ghana. wanneer gingen u daar naartoe? Uh, de, de bedoeling is in januari. We zijn er al geweest, we hebben daar rondgekeken en we hebben daar contacten gelegd. En we zijn van plan om dat die plek, die, uh, die organisatiewijze van die mensen te onderzoeken, door daar een auto te gaan bouwen. Uit oh. allemaal onderdelen van verschillende auto's die uit Europa komen. Want ze recyclen, hè? dat is eigenlijk het punt. Ja, ja, En dat gaat ook weer een boek opleveren? Hoogstwaarschijnlijk gaat dat ook weer een boek opleveren. Ja, we zullen daar ook. Het zal multimediaal worden. We ja. gaan een tentoonstelling maken met, met beelden en, uh, en verhalen. En we gaan met z'n drieën. We hebben een onderzoeker van de Universiteit Amsterdam, de UVA. En Melle Smets, kunstenaar en ik zelf als schrijver. En we gaan daar van verschillende perspectieven... gaan we erop reageren op deze thematiek. En dan misschien met die auto weer terug naar Nederland... en dan weer rijden over zijn. die snelweg. Dat zou fantastisch zijn. En dan is de zijn. cirkel weer rond. Alleen zal deze auto nooit APK gekeurd kunnen worden, helaas. Nou, alleen als het donker is. En dan wel oppassen voor Franse gendarmes. Ja. Fijn dat je er was, Bram Esser. Ja, dat, dat je de, de, je de snelwegverhalen met ons wilde delen en met onze luisteraars. U ook bedankt voor uw snelwegverhalen. En als u het boek wil zien, het boek is uitgekomen bij uh, uitgeverij 010 in uh, Rotterdam. Snelwegverhalen van Melle Smets en Bram Esser. Morgen is er opnieuw een zomerse Casa Luna. Dan praat Klaas Drupsteen met topsommelier Noel van Wittenberg. En Klaas, kennende denk ik dat er zomaar een flesje ontkundigd zal gaan worden morgen. Zo dadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio 1. En dat allemaal dankzij collega Roel Koenigs. Heel veel genoegen daarbij. En wat ons betreft, een goede nacht. En gaat u nog faan, faan, faan af de autobaan? Doe een beetje voorzichtig. Goeienacht. Goedenacht. Goedenacht.